Nou, laten we gewoon uh, meteen beginnen met de goud, zilver, de bitcoins en de staatsschuldmeter. En de fertility index. En, uh, ja, nog wel meer van die dingen. Uh, laten we gaan, dus gewoon be uh, beginnen met de, de Marihuana index. Uh, die is een klein beetje gedaald. Die was vorige week nog 153 uh, punten en nu zie je 152. Ja, kleine daling. De bitcoins die gaan weer omhoog. Die staan op uh, 913 uh, eurotjes, hè? Ja, weer lekker gestegen, joh. Vleugels. Ja, wij stond die vorige week op, uh, ik weet even uit mijn hoofd, op 870 of zo. Weet jij het nog? Uh, 830 zelfs. Oh 830. ja, nog lager. Ja, ja. Oh, dat is flink gestegen, ja. ja. het goud? Uh, het is weer boven de 1200. 1204 dollar per ounce. Oké, okay. en de olie? Ja, olie is uh, 53,48. Dat is ook wat omhoog gegaan.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 Ja, dat dit overduid, Want dat is eigenlijk de verkapte boodschap die erachter zit. Hè? Dus ja, dit is we gaan die... met de enkele absolute onbetwistbare ja. feiten. Zoals ja, ja. climate change en dat ja. er niemand bij de inauguratie dat was. Dit is het voorbeeld wat we gaan gebruiken voor ja, om onze theorie te testen. Dus niet over de aarde die plat is of iets. Ja. Uh, gewoon van nee, dit is het beste voorbeeld wat ze zogenaamd konden bedenken. Ja. Wat dat gewoon uh, een overduidelijk uh, nep is. Ja, dus dat is wel echt. Uh, ja, ja, er dus wordt er dan nog uh, Pizzagate bij en 9-11 en. Uh, en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 En, en besmettelijk. Ja, en, en besmettelijk, ja. Dus je moet eigenlijk quarantaine en, uh, en platgespoten worden en ingerend, ja. Ja, ja een soort, uh, een soort uh, kamp, denk ik, waar we dan. Al... Ja, ja, ja. Nee, maar her dit is natuurlijk wat een Ja, in de Sovjet-Unie ook. Kamp. Uh, <laughs> de Mensen die gewoon, zeg maar, dan uh, in een soort psychiatrische, psychiatrie is ook misbruikt voor politiek doeleinden. En daar ja. doet mij dit ook een beetje aan denken. Van, uh, ja, je bent je niet bent kritisch, uh, je sport gewoon niet.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 Vanuit het niets heb ik toen een complete bullshit verhaal opgehouden. Maar volgens mij zat ik met mijn bullshit verhaal dan niet zo heel erg naast de realiteit. Over de Nederlandse keuken. Kijk, eten gaat er natuurlijk over genieten. Maar ja, in Nederland hebben we dan de stampotjes en de pannenkoeken. Lekker veel meel. En, en ik zei zo zeggen, maar, ja, het is ook wel een beetje de aard. En...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 Wat moeten we verder mee eigenlijk? Ja, verder niet zoveel. Uh, dus. Uh, ja, ja, ja, ja. Uh, het anti-rookclubje heeft een zegje gedaan. En uh, het land ja. is weer in halve paniek. En de, de heersers roken lekker verder. Tuurlijk. En, en weet ja, ja. ik veel wat. Ja, dat, uh, ja. Ja. Ja. ja. Ja. En dan gaan we even naar het uh, volgende bericht toe. PvdA.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 Er stonden ook sociologische sabotagetechnieken in. En dat was overal overleg over gaan plegen. Met, oh. met, met, met zo grote commissies als mogelijk. Dus als, als er iemand een besluit wil nemen in een bedrijf... dan moet je zeggen, ho ho, dat gaat zomaar niet... Uh,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 Kijk hem eens, uh, kijk hem, kijk mij eens begaan zijn met uh, de werknemer. Ja. Dus ik heb dan het idee dat iemand gewoon, uh, dat die, uh, hoe heet die, uh, Asher, die heeft gewoon een vriendje daar zitten die gewoon uh, dit even publiceert. Want er staat eigenlijk helemaal niks in. Hij wil niks doen. Er is, geen, er is helemaal geen concreet uh, voorstel of zo. Het is alleen van ja, misschien moet daar eens over, over gepraat worden. Ja. Ja. Hij, zegt, uh, hij zegt van hard werken wordt niemand ziek, maar van te hard werken wordt iedereen ziek. En hij wijst ook op dat in Frankrijk werknemers al het recht hebben om niet verbonden te zijn. <laughs> dus wat, zei, wat houdt nou vond... dat nou in? Dat is allemaal zo. <laughs> uh, ben je cool, offline? Wat dus. is dat nou eens? Weet je? Wat slaat het, het nou op? Het recht om niet bruikbaar te zijn? Het recht om okay, dus... of, offline te zijn. Ja, dat dat betekent gewoon dat, dat je s'avonds uh, niet door je.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 Ja, dit is ook een vorm van virtue-signaling, denk ik, naar de, naar de achterbouw. Ja, ik denk ook dat je, als je eigenlijk eens een keer s'avonds moet bellen, dan kijken of die opneemt. En dan lijkt... Like, uh... je, wordt, je, wordt je wordt onderdrukt. Ja, ja inderdaad. Het is <laughs> wel vreemd dat op de Facebookpagina zegt uh, iemand dat je geen PvdA hoeft te stemmen... om gewoon weg je telefoon niet op te pakken. <laughs> dat, is heel raar idee, dat is een raar idee. Dat is, ja, sticht... <laughs> dat is ook de tip die van Stichtel geeft. daar staat er, spreek met jezelf een Haal tijd af als je thuis bent. Bijvoorbeeld dat je pas een uur later weer je wil mag checken. Als je dat als je, je eerst moet richten op die thuissituatie. Een timer instellen op je mobiel, kan daarbij helpen. Ze <laughs> dus ja. gaan echt vanuit dat mensen compleet inmiciel zijn. Ja. En zij zij het van bovenaf helemaal.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 maar, uh, ja, he, ja, in die ja. geven die tip waarschijnlijk ook. Dat zijn waarschijnlijk geen PvdA stemmers. Uh, nee, of oh, juist wel. <laughs> Ik bedoel, uh, ja, als je niet assertief genoeg bent om, uh, om dit uh, te bepalen... dan ben je misschien ook wel uh, ja, zwak genoeg om nog steeds PvdA te stemmen. <laughs> ja, dat zou kunnen. Ja, maar dan gaan we nog even snel door. Het Rijk kent effecten en kosten van de meeste fiscale regelingen niet.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 <laughs> ja. ja, Ik denk dat het alleen maar, uh, alleen maar bangmakerij is om die uh, Wiebes, uh, Wiebes, uh, af, afleidingsmanoeuvre voor de ondervraging van Wiebes voor die ontslagregeling die zo riant was dat iedereen gelijk wegrende uh, en nog meer geld toegestopt kreeg dan hij zou hebben gekregen als hij de hele tijd in dienst was gebleven tot zijn pensionering. Nou, dus, ik ben uh, blij dat je me een beetje gerust stelt uh, Peter, want uh, ik heb me echt zorgen gemaakt sinds ik dit las.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 Adviezen gaan Het lek zat volgens het onderzoeksprogramma in een data-analyse afdeling van de Belastingdienst... de Broedkamer genaamd. Ja, dat, dat is wel uh, een interessante naam. Uh... Het is hun, hun data-mining uh, afdeling. Ja. Uh, broeders dus, of nou, Plannetjes. Ja. Goed, dan gaan we even naar het volgende nieuws toe. Bijna drie kwart van de Nederlanders wil contante betalingen behouden. Jo. Ja, er wordt natuurlijk al enorm veel gepint en het wordt.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 Belasting voor mensen die het nieuwe geld laat krijgen, naar de mensen die het nieuwe geld eerst krijgen. Dat is meestal. Ja, bedoel, een van de problemen bij de Belastingdienst is dat, dat er een, je hebt een hele oude generatie die nog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 Dus uh, ja, maar, maar <laughs> wat dat gebeurt dus, er nou? Niet ter zake, Er <laughs> moet gewoon geld op <laughs> tafel komen. En...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 I'll... <laughs> <laughs>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 Wat is dat nou te, te, te, te demonteren? Er staan een aantal van dat soort fouten in. Het is wel, uh, ja, ik vind het een beetje zwak ook wel. Die massamedia die, uh, die hebben het ook een beetje opgegeven qua taalgebruik. Ja. Uh, uh, ja. Ja. Maar, nou weet je ook waarom de politie met een nieuwe proef start. Met stroomstootwapens. Ja. ja, kunnen ze die demonteerders uh, te lijf gaan. Ja. Al die boze burgers bij de buurtavond even om de stroom zitten.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 Facebook-pagina, dat, dat zag gewoon zes agenten rondom uh, iemand uh, die op de grond zat te janken en ondertussen zaten ze met z'n zes die uh, persoon te taseren, weet je wel. Ja, dat ja. zijn ook altijd wel een hoop doden gevallen, omdat uh, ja, jij, het, je, je hart krijgt, dat is 50.000 volt, dus uh, ja.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 Ja, hele ja. andere mensen. Oh ja, dat maakt het spark. Ja. Ja. Ja, ja, dat uh, ja. ja Dat hoor je ook inderdaad altijd onderdanen zeggen. De slaaf die zegt ook altijd van, nou je moet geen wapens hebben, want dan, dan escaleert het altijd. Ja. Maar, uh, ja, je ziet die mensen ook niet hun uh, slot van hun deur halen. Want met de opmerking van, ja, maar als ik een slot op de deur doe, dan gaan ze alleen maar een grote ijzer pakken en dan heb ik schade aan de deur of zo. Nee. Ja, en, en je hoort ze ook niet zeggen dat de politie inderdaad geen wapens uh, moet hebben. Nee. Op, uh,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 Je hebt ook nog, ook nog de niet-stemmende jongeren. Wat is daarmee aan de hand? Ja, nou, ergens zijn jongeren uh, ja, nu zover dat ze niet meer uh, geïnteresseerd zijn uh, in de politiek. Jo, hoe zou dat nou komen? Uh, nou, het zou er niet door de ondanks verwoede pogingen op uh, de scholen uh, komen. Dan weet ik niet ja. uh, uh, uh, hoeveel er is bezuinigd op uh, maatschappijleren... in. Uh,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 Ah, kijk, daar komt daar En dan weet ik weer niet wat dat is. Zal dat dat, dat <laughs> zal wel een onderzoeksbureau zijn. En, uh, ja, dus ja. nou, die dan, ja, uh, yeah. dan uh, babbelt hij met uh, presentator Tim Hofman. En dan zegt, uh, dan zegt Koen de Groot weer van: uh, het is nodig om de jongeren weer naar de stembus te krijgen. Want uh, dan komt er een logische sprong die ik dan niet uh, snap.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 No die ging notenbenen voor de ChristenUnie in de Provinciale Staten. Uh, uh, daar wilde die inkomen is hem trouwens niet gelukt. Ja. Ja, die vroeg het aan mij. Uh, ja, uh, wil je mij gaan stemmen? Ik zei: Ja, hangt er vanaf, hoeveel uh, wil je ervoor geven, weet je wel? <laughs> ja. Ik ga niet in mijn gratis en mijn vrije tijd naar dat hockey toe hoor. Nee. Nou, dat wil ik wel voor betaald krijgen. Maar ja, goed, dat uh, kon dan weer niet. <laughs> nee, dat zijn, uh, zijn regels voor. Die regels. Maar goed, ga verder.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 we hebben een aantal EU berichten hier ook. Brussel streng over vrije uitloop eieren. Ja. Oké. Okay, ja. waar, waarom? Hoezo? Ja, er zijn vanwege de een ziekte dreiging, de vogelgriep, zijn okay. die die uitlopen kippen, die hebben huisarrest gekregen. Ah.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 Ik weet niet of dat in Nederland ook zo is. Dat je je kinderen een bepaalde naam mag geven, maar dan moet je kiezen uit de lijst van toegestaande namen. Ja, je mag je kinderen niet Satan noemen, geloof ik. Hè? Oh, dat mijn droom valt in duigen. <laughs> oh, ja. maar, uh, de lijst van dieren uh, van die je die, die, die dus niet thuis mag rondlopen. Uh, nou, je mag geen jakhols, bijvoorbeeld. Jak ja, nee. echt, echt, geen bruine beer. Wat ik wel opvallend vind, want dat tot <laughs> en met 1 juli. Mocht je hier dus <laughs> hebben. <laughs> een Amerikaanse eland.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 Risica, A, B, -C, er... -A -B -C zijn vanaf in juli verboden. Ja. Ja. Wat is het nu het meest interessante dier op dat op die lijst staat? De vechthondachtige rassen. Ja, vos, jakhals, vos, ja, vos uh, kan me nog voorstellen dat iemand dat in huis wil houden. Zat, zat de, de Siberische wolf erop? De het ministerie, ministerie brengt ook een witte lijst uit. Ook die is stevig uitgebreid en bevat nu 123 soorten. Daarop staat ook de hond. Ja, dat is een soort geruststelling voor de onderdaan: van, ja. moet ik mijn hondje wegdoen? Nee, nee, nee, maak ja. je niet zorgen. Ja. Staat, de staatssecretaris heeft wel een voorbehoud voor de zogenaamde hoogrisico-honden. Dus hond. het is wel niet zomaar een hond. Is niet, uh, je dat, niet... moet, dat moeten we niet willen met z'n allen. Nee. In, in, Duitsland wordt, in, in Duitsland ja. wordt een nieuw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 ...dan uh, valt het later uh, makkelijker te belasten. Ja, ja, ja. Kijk, voor honden heb je natuurlijk een hondenbelasting. Ik denk dat je dan... ja, ...de, de, de, opening, het, de op opening naar een hamsterbelasting... ...en een kattenbelasting... <laughs> ja. <laughs> ja, de, ...die is, die is, die is ja. nu gemaakt. We hebben toch die lijst, dus... Ja, dat brengt je niet op idee, hè? Dus, uh, uh, de goudvisbelasting. Ja. Ja, maar de, de kleurpotloden... ...die moeten er ook aan geloven, hè? Levensgevaarlijk, Johan. Levensgevaarlijk. Het kan zomaar niet allemaal, hè? Nog een dapper initiatief. Ja, als we onze als we als eerste het toch niet hadden. Nee, nou ja, dat is een bericht uh, uit van een Engelse uh, um, uh, website. Uh, en, en dat gaat erover dat de EU. Um, uh, Many children's coloring materials will no longer be sold across Europe after the Brussels block. Reportedly banned a range pencils, crayons, and even watercolors, staat erbij. Dus ja, uh, yeah, dat is uh, ja, een helde inderdaad. Uh. Ik ben heel blij dat, dat dit ernstige probleem is opgelost. Hoeveel kinderen zijn er al dood gegaan aan de kleurpot <laughs> Ja, Dat staat er nog weer niet bij. Waarom dat het is ook... heel moeilijk te achterhalen.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 En ze, ze hebben ook een klein beetje lood. Ze hebben natuurlijk ook een potlood. Hoeveel ja. Ja, ik als kind niet stuk uh, koud heb, je, je wil niet weten. Daar is het bij jou misvergaan. Ik leef nog steeds. Ja, ik leef nog steeds. Hm. Ja. Ik krijg altijd een beetje trek in een potlood nu. <laughs> Jezus, potloodventer. <laughs> Potloodvreter. Ja, over potloodvreters gesproken. Uh, Guy Verhofstadt. We sluiten even het EU-rondje mee af. Ja, ja die ziet uh, Boeman, hè? ja.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 eerste stadhouderloze tijdperk. Dus dat we hadden, we hadden een beetje vrijheid. En dat was toen, kwam toen tot een einde. En dan zie je ja. dus maar wat er gebeurt als je geen stadhouder hebt. Hè? Reddeloos volken, re, redeloos volken, raadloze regering en reddel, uh, red, reddeloos land. Ja. En uh, nou ja, dan krijgen we nou weer drie fronten die een aan gaan het voeren. Ja, Trump heeft natuurlijk ook uh, zijn afgezand voor de EU...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 Hmm. Dus uh, ja, ik vraag me dan af of, of, of die meneer staat echt denkt dat dit uh, indruk maakt bij iemand, bij mensen in Nederland en andere landen in Europa of in Amerika of bij Trump. Of bij, dat je dat echt denk van, dat Trump denkt van oh shit, die is boos. <laughs> Democratische de totaal niet gekozen... ...gast uh, maakt ja. zijn winst erop. Ja, Vla Vla Vladimir Poetin... Uh, ...die ligt ook gewoon uh, heel de nacht wakker dadelijk, weet je. Ja. Ja. Ja, ik heb het idee dat de EU toch al... aan het verzwakken is, nou. Uh. Ten eerste... Ja, het wordt steeds is gekker. ...de bankcrisis ze beginnen weer aan te wakkeren ook. En ja. ik denk dat er nou helemaal niemand is... ...om ze te redden, want ik denk niet dat uit Amerika... ...of uh, Rusland of zo... ...dat je nog uh, enige hulp moet verwachten. Dus... Uh,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 Ja, en, het... en in Italië zijn ook verkiezingen, geloof ik, hè? Ja, die, die Renzi die is ook al uh, uh, het, de laan uitgestuurd. Ik zag laatst een plaatje met, wat is nou, Obama en Merkel en Renzi en Hollande en Cameron. Die, die, en ze waren allemaal weg, behalve alleen Merkel zit er nog. Ja, en die, die blijft en, dadelijk ook nog zitten, denk ik. Ja, ik vraag me af of, of die ook niet... Uh, Mee wordt gezogen in deze ontwikkelingen. Hm. In Duitsland zijn ze ook niet allemaal even happy, natuurlijk. Oké, okay, ja. Uh, ja Holland is dat nog niet weg, op. maar Holland is natuurlijk al onder de 10% uh, die het ontzettend lage ...goedkeuring. Ja, maar die, die partij Holland. van hem heeft toch net iemand anders gekozen uh, als uh, kandidaat? Ja. Dus uh, die doet volgens mij niet eens meer mee, toch? Nee. Nee. Dus, uh, ja, die is, er, die is in, uh, in de praktijk hij zit er nog wel maar hij is al weg ja maar diegene die, uh, die nu van namens de Partie Socialist uh, ging meedoen die uh, wilde geloof ik een basisinkomen gaan invoeren of ofzo was dat niet die TVLN die in een schandaal beland was al nee yep. dat was uh, <laughs> dat was wel mooi vorige keer uh, ja dat uh, die uh,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 En uh, ja, dat, is, dat vind ik echt geweldig, zulke dingen. Dat, uh, kan, ik, dat kan ik niet genoeg <lacht> van krijgen. <lacht> ja, maar gewoon, de, hoe dan komt de hypocrisie van dat soort mensen komt naar buiten. En dan, uh, ja, uh, dan verliezen mensen gewoon vertrouwen in het systeem natuurlijk. Als dat, het is ook raar bent. dat ze kennelijk dan, voordat ze dat gaan doen, niet doorhebben dat ze daar tegen de lamp gaan lopen. je zou toch ook zeggen van... Ja, ik zou denken, ja. van, ik ga me daar niet mee bezighouden. <lacht> nee, zelf, uh, <lacht> ja. Ja, het geeft ook aan hoe megalomaan ze zijn, denk ik.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 Ja, ik wil die idee bij de eerste actie, dat was dan, uh, waar die dochter van het 18-jarig meisje vermoord werd. Die, uh, van de dochter van Al-Alawaki -Al of zo. En die, uh, ja, daar is ook een Amerikaanse militair bij om het leven gekomen. Dus, uh, Oké. Okay. Ja, dus, uh, en dan meerdere zelfs. Maar ik vraag me wel af of dat, of dat ook weer PR is. Het zeg maar. is natuurlijk wel een beetje uh, ja, gissen en zo. Maar ja. hij doet zijn eerste militaire actie.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 Ja, ze zullen ja. bewaakt zijn door mensen. En toen kwam er zo'n zo team, een SEAL Team Six aan. En toen werd er wat geschoten. En daar is één... Een...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 Ja, dan moet die toeristenvisa ook maar uh, gecanceld worden, denk ik. Ja, dat dus, uh... <laughs> noemen ze geloof ik in Nieuw-Zeeland de war on tourism. <laughs> dus toeristen net zo lang lastig, vallen tot ze wegblijven. Ja, ik denk dat hij die muur wel gaat bouwen, zeg maar. Dan moet hij wel, ja, dat is hij wel verplicht, zeg maar. Want heeft hij het zo over gehad of is hij ook zo op aangevallen. Dat kan haast niet anders. Ja, hij moet in uh, over twee jaar af zijn, hè? Ook nog, ja.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 <laughs> Zimbabwe, wat <laughs> heeft hij geroepen? Ja, hij uh, zegt tegen uh, Trump, van, waag het niet om uh, hier naar Zimbabwe te komen, want dan uh, gooi ik je voor de leeuwen. Was Trump het van plan? Of, uh? <laughs> <Nee>. <laughs> ik denk niet dat hij helemaal bovenaan zijn verlanglijstje stond. Maar... Nou, Trump heeft iets onaardigs tegen Mugabe gezegd, namelijk dat hij uh, ook een die in de gevangenis thuis hoort...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 En dan zullen we zien of Mugabe uh, ja. zijn dus wel nakomt of dat het net zoals Rutte is. Dat hij, uh... Had, had ja. Rutte dit ook beloofd? Uh... Nee, misschien Klaver wel, denk ik. Ja, hij is 92 jaar oud ook, hè? Dus, uh, wat dat betreft... Uh... Ja, het is wel knap dat hij nog, uh, dat hij, dat hij nog zo'n uh, zo taal uitslaat, in ieder geval maar Ja, hij noemt ze ook altijd, uh, hij zei laatst ook van... Uh...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 uit de lokken zeg maar. Ik zie trouwens dat er de inderdaad de, de protest, degenen die protesteerden waren van Antifa niet van Black Block. Maar ja, volgens mij is het gewoon hetzelfde. Ja ik zie hier antifascist en anarchist maar ja, nee, anarchisten dat is dat zijn natuurlijk geen echte anarchisten ja. nee, dat zijn black bloc ja. inderdaad, dat zijn de, de reële anarchisten zeg maar die zijn anarchistisch tegen alles wat niet communistisch is <laughs> en had jij nog iets aan toe te voegen? Of, ja? ja, nou ja, kijk uh, ik, ik, ik denk dat het, dat het voorlopig toch nog wel rellen blijft uh, het, het hoort het, hoort, uh, ja, het, het, het, het zijn de, wat, wat van die voetbalhooligans hè, die dan een hobby hebben om uh, bij dat soort mensen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 Uiteindelijk kun je volgens mij alleen tot geweld overgaan als je bent georganiseerd in een collectief. Dus het geweld wordt altijd geïnitieerd door, door een collectief van mensen. Want anders dan kun je niet een bouwen. Dus ja, wat dat betreft is het ook wel logisch dat het geloofsgemeenschappen of, uh, of, of socialisten. <coughs> ja, dat zijn ook de typische mensen die zich in, uh, ja, in, in een legertje kunnen organiseren. Ja, nee, en dat waren bijvoorbeeld in de Tweede Wereldoorlog waren bijvoorbeeld ook gereformeerden geloof ik, die dat wel deden. En dat zijn natuurlijk ook hele hechte groepen van mensen die, die elkaar heel erg kunnen vertrouwen. Zeg maar. ja, ik denk dat dat, ook, uh, dat, dat ook meespeelt. <kliek> en dat, uh, ja, dat is misschien wat minder het geval bij, bij een voetbalclub of zo. Nou ja, hooligans in mindere mate. Maar de, de meeste voetbalclubs die hebben natuurlijk, uh, ja, er de, de, de komen wel steeds minder gereformeerden. Dus het is de vraag of ze nu nog een groot gereformeerd uh, verzet kunnen organiseren.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 ...echt een behoorlijke kluiver aan heeft... ...en dat ik niet zo snel zie... ...dat er een, een so sociaal genie... De, de, de, de ...verbindingen kan leggen... En, de, de de ...en ook de juiste bestuursmatige... ...strategieën kan leveren... En ...heeft ook misschien een beetje te maken met... ...de jonge leeftijd van... ...bestuursleden en van de leden zelf...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 aantrekt. en um, ja, Ik hoop uh, dus uh, dat voor de Libertarische Partij, want ja, goed, uh, er zijn nog heel weinig alternatieven voor een Libertarische Partij. Hè. Ik hoop wel dat um, de mensen die voornamelijk zich op de vrijheid weten te richten, want ik ben een soort loser eigenlijk, ja, dat die gewoon um, dat ook uh, voor zich blijven zien. Hè. En dat kan inderdaad zijn... Um,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 Het zijn tinten grijs wat dat betreft, niet zwart-wit. Maar goed, de mensen die, die al gelijk roepen dat wij al moreel superieur zijn ten opzichte van wie dan, weet je, van wie dan ook, die kunnen, herkennen aan, die kunnen zo herkennen aan een taal dat ze al de moed hebben opgegeven en dat ze ook niet openstaan voor